Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een jongen van 11 is overleden na een val van een klimmuur in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een klimhal vlakbij het Centraal Station. Daar viel hij volgens stadsender AT5 zeker 10 meter naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De jongen werd na de val gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... waar hij alsnog aan zijn verwondingen bezweek. In het noorden van Gaza zitten nog zo'n 350.000 tot 400.000 mensen. Dat is de inschatting van de Amerikaanse gezant voor de regio. Israël heeft de afgelopen weken de Palestijnen in het noorden herhaaldelijk opgeroepen... om vanwege de bombardementen te vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. De gezant zegt dat er tot nu toe 800.000 tot een miljoen mensen naar het zuiden zijn gevlucht. Hij zegt verder dat Israël gesprekken voert met andere landen... over het toelaten van hulpschepen om gewonden uit Gaza te behandelen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie is onaangekondigd in Kiev. Volgens Oekraïnse politici spreekt von der Leyen het parlement toe. Bezoek komt kort voor een rapport dat de Europese Unie volgende week zal presenteren... over de voortgang van Oekraïne op weg naar het EU-lidmaatschap. Een van de voorwaarden daarvoor is de bestrijding van corruptie. De aanpak daarvan is sinds 2019 verbeterd. Maar nog altijd is er in Oekraïne veel meer corruptie... dan in het scorende EU-land Hongarije. Een busje is vanochtend meerdere keren tegen het gemeentehuis van Renen gebotst. Het gebeurde rond half zeven. Toen knalde het busje minstens vier keer tegen de glazen pui. De bestuurder is spoorloos. Het voertuig werd een paar straten verderop gevonden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het weer vanmiddag trekt regen vanuit het zuidwesten naar het noordoosten bij 9 tot 11 graden het een matige tot krachtige zuidelijke wind. Aan zee is de wind wat sterker. In de avond en nacht valt er soms een bui. Morgen trekken ook buien over het land en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 to a different plan. Stones. Ja, als je de Beatles draait, moet je de Stones ook draaien. Hè? Isabel ja. Isabel Geurzen, uh, die uh, hier uh, de techniek doet. En uh, ja, dat, was, uh, dat waren de, war, de allernieuwste van de Stones. Ze hebben een, een nieuw uh, album, uh, zoals dat nog steeds heet, uitgebracht. En, uh, ja, uh, de, de moeite waard, hè? toch? goede plaat. Ik uh, ben net even iets jong voor...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 dat is eigenlijk een soort gezienvorming. Uh, ja, ja. Maar uh, dat is niet gezien, we weten we wel. Ik noem het altijd als een uh, hechte woongroep, noem je dat. Ja, ja. Uh, en uh, zorgondernemers woont ook daar op de locatie. Wel, iedereen heeft eigen kamer, zorgondernemer, eigen privéoptrek. Oké. Okay. En uh, wow. zodanig leveren we zorg. Mm -hmm. Maar ook deels leven we samen. Ja, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Je ja. zit in een prachtige pand op de Zuiderstraat. Ja, echt. En, echt ja. Uh, ja, ik loop daar regelmatig langs en ik was altijd benieuwd wat zou hier nou zeggen? Ja, nee. en nou, hierdoor kom ik daar dan weer achter en uh, uh, ook voor de luisteraars die willen weten wat het is. Uh, ja, het is een, uh, een prachtig pand en uh, we weten niet Thomas Ja. En het is het Thomas -huis, <laughs> ja. En Er zijn er een hele hoop in Nederland, Inmiddels 119. Dat... En formule is echt best populair en in België en Duitsland is ook aan het groeien. Dus daar in België en Duitsland zijn ook al enkele thoma'shuizen geopend. Um, maar goed, dat is een grotere uh, schaal uh, informatie die die franchise geven. Want het is een franchise-formule. Mm -hmm. uh, daarmee bezig is, we zijn gewoon bezig met dagelijkse zorg natuurlijk. Ja, en de, de, de, de mensen die daar zitten, die betalen voor de zorg? Mensen die daar wonen...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 Uh, continuïteit geven ja, en die ja, zorg bieden. Het ja. is dus ook goed, goed voor onze bewoners... goed voor onze huizen. Mm -hmm. er zijn uh, er al opvolgers? Uh, uh, nog niet. Uh, uh. Uh, nee. Er zijn persplichten eruit... Uh, uh, franchise geven, de drie notenbomen... die heeft maandelijks... een soort uh, informatiebijeenkomst. En ze hebben... een uh, afdeling van werven en selectie. En uh, ze doen van hun kant... het uh, uh, beste om, om opvolgers te vinden. En wij ook...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 Hoeveel mensen wonen uh... Op het moment wonen acht mensen, uh -huh. vier dames, vier heren. Oké. Okay. Uh, ze zitten thuis, luisteren, heel nieuwsgierig. <laughs> <laughs> en uh, we zijn uh, in opbouw voor een uh, nieuwe nieuwkomer voor lo als logé. Oké. Okay. Okay. En uh, hoe, hoe, in welke leeftijdcategorie? Het uh... uh, uh, grootste deel van bewoners zijn dertigers. Uh -huh. En we hebben één iemand, Marina.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 Die soort verdeling maken heel toevallig gisteren hadden wij een grote feest: 20 jaar Thomas, ja, Thomas-Huizen, okay. dus we zijn met z'n achten geweest, dus mm -hmm. acht bewoners uh, uh, en uh, vier begeleiders gingen daar ja. Yeah. En ja, ik probeer er beste van te maken. Ja. Ja, leuk. Ja, die was echt leuk aanvond. En hoe reageerden die mensen ook positief? Waarop? Nou, op dit soort uitjes. Ja, tuurlijk. Ja, vindt ze het leuk? Ja, tuurlijk. Passend. Dan moet je ook, ook als een gezin, als je uitje maakt, uh, doe je niet uh, wat je zelf leuk vindt, maar doe je wat... wat te, te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 uh, ww.thomashuis.nl Dan dat de algemene uh, ja, website is en Thomashuisantwoord.nl kan weer bij ons terecht. Oh ja, precies. Maar daar, daar zitten ook alle uh, uh, vestigingen. Ja, bij Thomashuis of ja. bij de website van de drie notenbomen. daar kon je ze ook zien. Okay. Er zijn uh, aanmeldingen, formulieren noem maar op. Nou, als je je geroepen voelt om, uh, om in de zorg te gaan, dan uh, zou je eventueel uh, met het uh, Thomashuis in. Uh, in uh, ja, de, kunnen, kunnen werken. Nou, dankjewel. Oké. Okay. 106.9. Dit is ZFM. Nou, bedankt. Jij ook. Dankjewel. Hartstikke bedankt. So many things I wanna say Ask a ton of questions How do we end up in a fight If we have only good intentions only good intentions, right? De Lange en Quiet. Ik weet niet of het de nieuwste oh. van Ielsen is. De nieuwste van Ielse. Dat weten we niet, maar we zijn hier live vanuit Rabbel. En als je zin hebt, kom er gezellig bij voor een kopje koffie. En dan kan je zien hoe live radio wordt gemaakt. Kan ik jullie wat vragen dan? Hey, Carina! Eindelijk ah, bonjour, live hier. Bonjour. Hoe is het? Oui. Ja, nog steeds goed. Uh, In de natuurwerk. Uh, we zijn nu dag, inmiddels,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 Om zo meteen uh, weer wat uh, braamstruiken te knippen. En dan uh, een soort vlechtwerk te maken. Zodat de mensen die rilletjes niet gaan, soort hekjes, niet gaan omtrappen. Maar uh, door de braamstruiken erin blijven ze waarschijnlijk hopelijk dan, zeggen ze. Een het, is het, is zijn ze bezig. het is best een uh, groot gebied hè? Ja. ja, het is echt een hartstikke groot gebied.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 Wat uh, hebben jullie tot nu toe allemaal gedaan? Uh, we hebben uh, takken uh, weggezien, uh, is en zo, hebben we, en populieren hebben we weggeknipt. En uh, nu zijn we bezig om wat uh, uh, boomstammen uh, duin in te brengen om een aantal paardjes dicht te maken. Ja. Dus uh, er is hier een, een stukje in het bos uh, wat een uh, broedgebied is voor verschillende vogels. Hm. En er komen steeds meer mensen in en dat willen we niet.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 ...van de uh, Vrienden van de Zuidduin. Ja, ik ben een van de, van de oprichters van uh, Vrienden van de Zuiduinen. En uh, ja, we proberen het uh, ieder jaar bij te houden... ...en tussendoor ook nog wat, uh, wat groot te maken... ...en hier uh, en daar nog wat uh, te beheren, zeg maar. En uh, de, de groep, uh, breidt die zich uit? Uh, nee, we zijn met vier, vieren, we blijven met vier, vieren... ...maar er zijn altijd mensen die, uh, die af en toe meelopen en meehelpen. Ja. Dus uh, vanuit het gebied en uh, vanuit de uh, mensen die hier... Uh, uh, Noem maar dus uh, welkom, uh, hulp is altijd welkom. Ja, want uh, wanneer is het eerst de eerstvolgende keer? Dat wij weer wat doen? Ja. Um, nou, hebben we nog niet gepland. Uh, waarschijnlijk in ieder geval voor het te zoen. Misschien in de winter nog een keer. Het uh, ja. hangt een beetje vanaf als er heel veel vuil uh, in, uh, ingebaaid wordt. Dat de mensen met pronkend achterlaten. Dan doen we ook nog wel eens een rondje. Ja. En uh, uh, Greet zei net van ja, daar hebben we die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 ik zie heel veel positiviteit en uh, gezelligheid. Ik hoorde ja. net al het Natuurwerkdagkabaret. Uh, omdat er toch ook wel dingetjes misgaan. Of dat die boomstammen zo zwaar zijn. Dat mensen zich ja. helemaal net zweet werken. En uh, nou, ik, uh, ik vind het wel echt een heel erg goed initiatief. En, en we zullen daar op de, de televisie de maand... ook wel iets van terugzien... hoe dat hier landelijk uh, aangepakt wordt. Want dat is natuurlijk wel heel mooi... dat jullie deze datum hebben gekozen. Okay. Ja, kijk, het is een uh, landelijke dag. En ja. op die manier kan je door het hele land zien... oké, okay, dat mensen zich ook voor hun lokale gebieden inzetten. Ja. Ja. En ik ben blij dat er ook hier heel veel mensen uit Haarlem nu uh, komen. Ja. En uh, ja, sommigen komen ook hier om hond uit te laten. Sommigen zijn hier nooit geweest. Maar ja, ze zien zoiets ze denken leuk. Dus ja, ik vind het leuk dat we iedere keer nieuwe mensen komen. Ze kunnen zich opgeven eigenlijk als ze als ze dit nu horen en denken nou ik wil echt wel. Uh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 Oh leuk, ja Ik heb zoveel mooie soorten vandaag ook weer gezien uh, En ze luisteren ook allemaal zo goed Ze ja. blijven allemaal bij hun buisje. Niemand ja, leuk, rent hè? weg Nee. Ja, super ja, Nou, Helemaal goed hey, ben je Hele fijne dag weer? Zeker Gelukkig Ja, Gelukkig. Nou, jij, jij ja ook, ik ben er Jij ook een hele fijne <laughs> dag en, uh, ja. We gaan even luisteren naar uh, Een uh, Like it always was van uh, Danny Vera Als het goed is ja. Kies het radiostation dat bij jou past. Dat past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. I saw a in white light.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 And melodies of songs I used to know splintered in my memory that meant for letting go. I saw you when I closed my eyes. You were dancing in my dream.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 Het, kra het kraakt allemaal een beetje, maar uh, ja, ik, denk dat die, uh, ik kan je ook ja, okay. zo ook wel verstaan. Ja, oké. Zo. Ja, nou dat is goed zo, hè. Stop, stop, er maar weer even in zo. doe ik die erin. Ja, helemaal goed. Techniek, techniek, dames en heren. Dat ja, is een idee. Ongelooflijk. Uh, ben, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, fijn dat je bent. Uh, de, uh, je bent lopend. Ja.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 En daarom is het college van burgemeester en wethouder op zoek naar alle vrijwilligers die zich inzetten voor Zandvoort. En met alle vrijwilligers bedoelen wij ook echt alle vrijwilligers. Ja, hè? dat klopt Ben. Ja, dat klopt zeker. En uh, je moet dat heel erg breed zien. Ja.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 Ben je omdat ik het zelf ook leuk vind Ja, ja dat is zo, anders doe je het niet nee, precies. Dus ja je doet het voor jezelf Maar het is ook vrijwilligers Als de vrijwilliger van ZF op zou staan Zou er dus geen vrijwilliger meer zijn En dan zou geen geen ZFM... meer zijn Dus wat dat betreft Ben ik toen ook in gesprek gegaan Met burgemeester en wethouders <kwijnt> Jongens jullie doen dat allemaal wel Dat roemen van vrijwilligers Maar laten we nou eens keer Laten jullie nou eens keer zien Dat je dat ook waardeert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 Ja, maar er zijn nog wat meer verrassingen voor. En die, die hou ik nog even voor me. Oké. Okay. Uh, kan... het, het, is, het is vrij kort dag, hè? Het is hartstikke kort dag. En ja, de, de, iemand zei al van... ...waarom kunnen we niet langer uh, de tijd nemen... ...om mensen te laten opgeven. Ja, dat is leuk.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 Het is een heel ruim begrip natuurlijk. Ja, daarom dus het is best over na te denken om, om daar iets mee te doen. Ja. Of, uh, uh, in bij de nieuwjaarsrecepties, hebben we altijd tafels staan waar een vlaggetje op staat van een instantie waar je je bekend kan maken. En dat, dus daar is over na te denken. Maar in ieder, geval, in ieder geval zijn alle vrijwilligers welkom. En... Uh, um,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 Brigade, het ja. Rode Kruis. Ja. Dat nou, vorig jaar is hij naar uh, uh, het bestuur van de Hildering gegaan. Nou, dat zijn ook vier, vijf man geloof ik, ja. en vrouw. En ja, dat kan. Ja. En als jij vindt dat het bestuur uh, of de club uh, uh, vrijwilligers daarvoor in aanmerking komt.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 even de mensen bedanken. Ja, ja. Nou, ze houden het goed in de gaten, hoor. Iedereen hartelijk dank hier voor het luisteren. De, de luisteraars natuurlijk. En ook de mensen bij Rabbel. En uh, volgende week zitten we er weer. Ik weet niet wie dan uh, aan de beurt is. M misschien wel Ben. En uh, <grijg> dan kan je daarvan genieten. Ja, ik maar wel, maar ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Wat wel belangrijk is, is 18 november. Ja? Mogen mensen ook hier komen? Ja. Want dan is het politieke debat. Oké. Okay. Want de 22 gaan we stemmen met z'n allen. En bijna alle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 landelijk heeft ik ook zijn weerslag op op het plaatselijke precies precies Nou duidelijk dus uh, 17 november 18 18 november komen allen langs hier bij rabbel en uh, nogmaals allemaal bedankt uh, uh, isabel bedankt uh, hans bokman bedankt, uh, uh, leon, bedankt uh, uh, uh, leon bedankt en uh, nou we gaan ger ook en ger ook bedankt. <laughs> <laughs> zet hem op jongens